Met het de financiële markten zijn de nieuwe handelsweekkomen. Op dit moment staan de belangrijkste beurzen op verliezen van meer dan 2%. De beleggers maken zich zorgen over de slepende schuldencrisis in Europa... ...en het uitblijven van maatregelen om de Amerikaanse schuldenberg... ...en het begrotingstekort aan te pakken. De aandelenkoersen dalen over een breed front. Gevreesd wordt dat de problemen leiden tot een recessie. De winsten en omzetten van bedrijven worden dan aangetast. Op de obligatiemarkten loopt de rente op staatsobligaties... ...van probleemlanden zoals Italië en Spanje weer op.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 Een vliegverkeer heeft veel last van de dichte mist. Op de vliegvelden van Eindhoven en Rotterdam kan alleen een paar kleinere toestellen landen en opstijgen. Grotere toestellen wijken uit naar bijvoorbeeld Duitsland. Op Schiphol zijn tientallen vluchten geannuleerd en hebben reizigers te maken met vertragingen. De dichte tot zeer dichte mist veroorzaakt ook op de weg veel overlast. De ochtendspits was veel drukker dan normaal en ook de avondspits wordt waarschijnlijk een stuk drukker. Voor het Nederland passen de automobilisten zich wel goed aan. Ze rijden rustig en houden voldoende afstand. Het weer, dichte mist dus, alleen in Limburg en langs de oostgrens kan de zon doorbreken. Het is 3 tot 5 graden in bewolkte gebieden. En waar de zon er goed doorkomt, kan het nog 8 tot 11 graden worden. Vanavond, vannacht en morgen aanhoudend mistig. Dit was het NOS-journaal. Dit is Joran van der Velden van de ANWB. In de Randstad is een aanrijding geweest op de A10, de ring Amsterdam, tussen Duivendrecht en Knopendwatergasmeer 2 kilometer. Bij het Knopendwatergasmeer is de rechterrijstrook dicht. Ook op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort zijn bij Knopendwatergasmeer 2 rijstroken dicht. Op de A27 Breda Utrecht bij Hagenstein staat 2 kilometer. Tot zover de verkeersziening.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 Ja, wat leuk. Wat ja. voor mensen komen er op die uh, workshops af? Zijn dat ze, uh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 De vie mange la vie, Marie-Cibel. I'm okay.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 Hello Kitty heel ja. veel gevraagd, ja. Nijntje, ja. ook echt veel en voor de jongens heel veel cars, mm. Thomas de trein, mm. um, ja.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 Ja. We hebben het nu een beetje gehad over de, de buitenkant, zeg maar, marzipijn en fondant. Wat zit er in die vulling in de taart en dat vind ik altijd interessant. <laughs> nou, er is een standaardvulling uh, die, uh, die ik veel gebruik en dat is een vanille botercreme. En dat is even wat steviger dan slagroom, dus dat stort ja. niet zo gauw in, want een taart met marsapijn wordt best wel zwaar en zeker als je er ook nog poppetjes op gaat zetten. Uh, dus dat blijft wat steviger en dan vaak gewoon een vier maar alles kan erin, want hm. ik maak ook heel veel bokkenpootjescreme, oh, chipolata voor de bruidstaart de champagne uh, een champagnecreme, frambozenmoes, banketbakkersroom, verse aardbeien. Nou, eigenlijk kan je het ja, als je zelf waar wil. waar heb je dat allemaal vandaan geleerd? Dat is jouw ja, interessant. Niet, want uh, dat, uh, dat ben ik gewoon op gaan zoeken. Ja, natuurlijk. Uh, in receptenboeken en op internet. En ja. uh, ik ben dat gaan uitproberen voor vrienden en familie.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 Te gustaría volver es que no puedes vivir sin el calor un no día muy bien ahí en tu corazón que se detiene cuando se acaba un amor hay que aprender a perder, hay que aprender a ganar hay que aprender a vivir hay que aprender a cuidar, hay que aprender a la de corazón hay que aprender a que la pena de amor estoy conociendo ahora, estoy conociendo tanto tanto que algo me dice que Ik vind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 Yes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 Ja. En doe je dit allemaal alleen? Of samen met een vriendin? Of hoe doe je dat? Nou, ik doe nu alles alleen. Ja, ja, en dat is soms ook wel een beetje gekke werk eigenlijk. Maar ik vind het ook heel moeilijk om nee te zeggen. Mm. En dan, uh, dan uh, ja, om, om, om, om, omdat ik het ook gewoon heel erg leuk vind. Ja, natuurlijk. Dus, uh, ja, maar ik loop het loopt wel een beetje aan. Ja. de hand. Ja. ja, je hebt wel een goede klanditie dus. Ja, en klopt. Ook, uh, ja. Hoeveel mensen kunnen er op zo'n workshop uh, komen? Nou, maximaal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 om Zandvoort, ergens ja. in deze omgeving, misschien met een, een een soort, ja, dat je een soort de, de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 Don't you ever let me go There's a thousand... Massacre, massacre. Tolerina, be sure, I be all let's have it. Tolerina, be sure, be all let's have it. Tolerina, be be Be Shalom Alei nu weer alcohol Israël. Ja, ze shalom. Ja, ze shalom. Shalom Alei nu weer alcohol Israël. Ja, ze shalom. Ja, ze shalom. Shalom Alei nu weer alcohol Israël. Ja, ze shalom. Ja, ze shalom. Tot zover shalom. Het ritme van 750 via de kabel op 104.5.